It is time to say goodnight to Napoli Though it's hard for us to whisper Bonaceda. a of, With that old moon above the Mediterranean Sea oh, In the morning, San Yardino we'll go walking Where the mountains of the sun come into sight And by the little jewelry shop we'll stop and linger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 Wat een oude meuk. Jonge Jongen jongen. vijf minuten over elf hier bij ZVL. Oude meuk van Louis Prima en Boner Sera Sinorita kiss me. Good morning. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Met lekkere muziek tot 12 uur nog en een reportage van Jeroen van Gent. Komt eraan. Eerst nog even de Beach Boys. In Ceylon, sail Sailor. dit nummer hoor, dan heb ik altijd de neiging om mijn hoge tonen nog even te testen. Maar dat gaat niet zo best meer. Ja, Heb je dat ook uh, zo nu en dan? Dat je meezinkt en dat je de hoge tonen niet meer haalt? Ja. Vervelend is dat, hè? Time Bandits. Mooie muziek van uh, de jaren 80. Endless Road. En de Beach Boys ervoor met Ceylon uh, Sailor, Sailor Van een prachtig album overigens. Heel oud. Uh, dat album heet namelijk uh, Holland. Werd in Nederland gemaakt. En een van de muziekstukken werd gebruikt voor de uitzendingen van de VPRO. Gat van Nederland. Misschien weten we dat nog. Ja, het zijn allemaal herinneringen waar je niks aan hebt. Mijn hoofd zit vol met dat soort details. En wat ik ermee moet. Ja. Nou ja, maar weer eens reproduceren speciaal voor jou. Want je weet het niet, hè? Je kunt het maar herinneren. De mooie tijden. Remember the time. Hier is Michael Jackson. Hier bij ZVL. Goedemorgen. No, All began, it just seemed like giving, so I did. It. Do you remember? I got you back in the fall, I got you back Fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. The being heartless. altijd grappig dat in een bepaalde tijd um, de muziek volledig elektronisch is. En dat is hier het geval bij Robbie Williams, dat uh, dan opeens een trompet tussen zit. Maar de vraag is, zit die Trompet, of dat trompet gebeuren, niet in een doosje, zou ik maar zeggen. Is het niet elektronisch? Wel lekker hoor. Trouwens, je hoorde Robbie dus met Trippin en Michael Jackson met Remember the Time. Straks over een uh, minuut of tien uh, de reportage van Jeroen van Gent, die ik beloofde. Zijn verhaal is, wat maakt uw geboorteplaats bijzonder? Iedereen is natuurlijk ergens geboren. Ja, uh, we kunnen niet allemaal uit Vlaanderen komen. Trouwens, ik ben zelf ook niet geboren in Vlaanderen dus ja, ik ben ook maar import van de dus ja, zo gaat dat. Um, maar er zijn nog veel meer mensen die vanaf uh, andere plaatsen hier naartoe zijn gekomen. Je gaat er straks meer over horen wat die mensen vinden van hun eigen geboortenplaats. Je hoort het dus straks, maar eerst een tutnummer, nummer 1. Nummer ik weet nog, uh, vroeger werd dat ding iedere dag gedraaid in verzoekplatenprogramma's. Wilke Alberti, misschien is het morgen voor jou wel de grote dag. Morgen ben ik de bruid. Groot gebracht, meisjes, denk wat ging je gauw? Ik moet nog wennen aan de vrouw, alles zal straks anders zijn. Wat Heel veel mensen kennen dit nummer niet. Harvest for the World. Maar ja, het is wel lekkere muziek, toch? Ja. Van de Ainley Brothers, van lang geleden. En daarvoor, Willeke Alberti. Ja. Ze zeggen hier in de studio, wat draai je nu weer blokhuizen? Ja, komt niet later. Ik zag hem staan en denk, och. Het is alweer 100 jaar geleden dat ik uh, dat nummer voor het laatst gehoord heb. En ik weet nog heel goed, dat ding werd iedere dag wel ergens gedraaid. Voor... Uh, de bruidsparen die de volgende dag natuurlijk getreden. Nou ja, dat weer. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Ik kondigde het al aan. Elke stad of dorp heeft wel iets wat het weer anders maakt... dan een andere stad of dorp. Vanzelfsprekend geldt dit al helemaal voor uw eigen geboorteplek. Ja, en wie woont er nu eigenlijk nog op zijn eigen geboorteplek? Ja, het zijn toch heel veel mensen die van buiten komen... van de nade kant of vanuit België intussen. Hè? Jeroen van Gent vroeg het uh, op straat. En wat was zijn vraag... Wat maakt uw geboorteplaats zo bijzonder? Nou, de mijne, mm, omdat het daar 3 oktoberfeest is. Dus daar ga ik dan weer naartoe. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Wat maakt jouw geboorteplaats bijzonder? Uh, ik denk dat het gewoon. Je voelt je gewoon. Uh, ja, dat is gewoon iets van jou. Wat andere mensen niet hebben. ja. Wat andere mensen ook niet voelen in die plaats, misschien? Ja. Ah, nou ja, het is uh, ja, dat is toch een stukje eigen is dat, denk ik. Waar geldt het voor, voor welke plek, voor welke plaats? Uh, Rotterdam voor mij. Rotterdam? Ja, ja de uh, Euromast, ja, Rotterdam. Rotterdam. Ja? Het yeah. yeah. ja. is altijd, altijd goed, mooie stad. Zeker. Toch? Altijd goed, maar waar zit het dan in? Nou ja, gewoon... Uh, de gezelligheid, uh, ja, de mensen gezelligheid, denk ik. De gezelligheid, ja? Ja, de uh, Rotterdammers recht door zee. Uh, ja. Lekker, uh, lekker normaal doen. Ja. Toch? Ja, dat is zo. Ja. Ik ben in Rijs -Ooit geboren en ik vind het altijd nog uh, mooi. Ik ben er al lang weg. Ik woon hier alweer 30 jaar. Maar uh, ik woonde aan de waal. Ik, uh, ah. ik uh, heb daar een beetje, een, zeg ik altijd, een beetje een chameleon jeugd gehad. Pootje op oh, ja. water op, schaatsen doen. En uh, ja, het spelen vond zich veel af op het water met vrienden, vriendinnen. Ben je nu ook zo dat u dan met, met een bootje een pizza ging halen? Dat zie ik nog wel eens voorbij komen. Dat met een pizza in een bootje voorbij gaat, een spietbootje? Dat kan, hè. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik doe nog wel eens in de zomer, als het lekker weer is, uh, uh, een bootje huren of zo. En dan zo rondvaren, ah, ja. zo naar Ambacht en dan het andere uiterste punt. Dat vind ik dan wel nog leuk. Ja. Die, wa die Waal maakt het bijzonder. Ja, daar was, daar was altijd wel wat op. Er was in de winter, uh, in mijn beleving, altijd sneeuw, ijs en altijd schaatsen. Ja. Is natuurlijk ook niet geweest. nee. Nee. Misschien was het toen allemaal wel kouder. Maar uh, ja, en in de zomer hadden we weer plezier want ja, je, je woonde aan de Waal. Dus wij als kinderen hadden ook een boot, een roeiboot, een kano en dat. En we zaten altijd aan het klieren op de, of achter een, achter een boot aan met een, met een surfplank. En, ja. En, ja. Wat maakt uw geboorteplaats bijzonder? Ja, dan zeggen ze fijn ooit hè. Oh. Dat ja. maakt het bijzonder. Ja. Maar dat is voor heel veel Rotterdammers natuurlijk. Als ze winnen. Een beetje winnen ja. als ze goed spelen. Ja, het... dat wel. Maar als Rotterdammer en je bent fan... dan ga je ook mee als het wat minder gaat. Ja. Want Feyenoord, die zijn gewend om pijn te hebben. Ja. ja. ja. ja. ja. Dus... Dus ze moeten niet te veel succes hebben. Nee, die zijn een beetje sadomasochistisch Feyenoord. Ja. Dus... Maar als ze verliezen... dan is het net zo goed heel solidair... en een goed gevoel met de club. Ja, het is ook klote voel onder elkaar. Maar je blijft wel supporter. Ja. Wat maakt uw geboorteplaats... Bijzonder? Ik durf het niet te zeggen. Ik ben in daar geboren, maar uh, ik weet even niet wat daar bijzonder is. Daar is toch van alles bijzonder? Nou, het is een leuke stad, zeker. Maar nee, ik, ik, ik, heb het, ik ben alleen geboren. Komt dus, uh, er nooit meer? Of, nee, ja? ik ben getogen in Rotterdam. Dus. Oh, wacht ik ben even. alleen daar geboren. Oh, en dan uh, helemaal opgevoed of zo in Rotterdam? Ja, ja, ja in, uh, ik was uh, drie maanden tevoren. Dus ja. Mijn moeder was een visite in Brabant, dus dan krijg je dat. Oh. Ja? Ja, ja, ja, maar dan heeft u meer met Rotterdam? Absoluut. Waarom Rotterdam? Ik bedoel, ja, wat voel je bij Rotterdam? In een, in een paar woorden. Ik weet niet, dat is gewoon... Ja, dat is een beetje lastig te omschrijven, denk ik. Dynamiek? Ja, ja, dynamiek. Gewoon een gevoel van... Uh, dat, je bij, dat, je, dat je ergens bij hoort, denk ik. Ja. Wat maakt uw geboorteplaats bijzonder? Ja. Alles. Ja, alles. alles. Toch? Ja, maar stel, ik kom uit Heerlen, ik noem maar wat, oh, of ja, uit en Den Helder. Ja, waar moet je dan waarom heen? Waarom moet je naar Rotterdam? Wat, ja, ja. Ja. Mensen zijn gewoon heel gezellig. Heel lekker, gezellig? Over, ja. Lekker bij de haven, lekker ja. met de boot. Uh, ja, uh, over de... Uh, ja, <laughs> ja wat, wat, wat is bijzonder hè? Ja, weet ik eigenlijk. En verschilt het nog met vroeger? Ik bedoel, uh, laten we zeggen, ik weet niet hoeveel jaar terug nee, en nu? Ik heb er niet zo heel lang gewoond. Dus dat oh. weet ik. Ik ben er alleen geboren eigenlijk. Ja, het is niet iets dat ik zeg van... Nou, daar moet je echt heen in Rotterdam. Dat ook weer niet. Maar waarom komt u ervoor terug? Ik bedoel, ja, dat is het dan? Waarom komt u ervoor terug? Nou, ik ga dan naar de stad. Naar ja. de winkels. Naar de winkels. U gaat vaak naar de Kuip? Nee, ja, ik heb twintig jaar een seizoenkaart gehad, maar dat doe ik niet meer. Nou, dan ging ik hier vandaan met mijn maatjes op de trein, en, uh, maar dat doe ik niet meer. Dat dan maar... weer niet. Ja. Nou, wat, wat doet Rotterdam met u dan? Ik bedoel, waar nou, komt u voor Rotterdam ik terug? Nou, ik ben iets minder. Gewoon de skyline, alles, het leven, zeg maar. Levendiger. Uh, levendig. daar hou ik van. Ja. Dynamisch, die, ja, dynamiek. Absoluut. Wat maakt jullie geboorteplaats bijzonder? De zee. Maar ik kom dus niet ik... vandaan. Dus. Wa waar vandaan? Ik kom uit Noordwijk. Uh. Noordwijk, oh dan is het de zee ja. Ja, exact. Dus uh, ja, dat is het voornaam, voornaamste punt. Het eerste dat in me opkomt. Heerlijk. Ja. Dus, ja. En, en hij is hier niet, die zee, Mis je hem dan niet? Uh, <laughs> uiteraard. Daarom ik ben ik hier niet, niet de hele week, anders zou ik hem terug missen. Maar uh, nee, dat is, ja... Ga vast wel terug, toch? Ja, ja uiteraard. In Noordwijk. En bij jou, ja? Het geboorteplaats, wat? Ja. Wat maakt um, het bijzonder? Rotterdam, Skyline. Oh ja. Is het nu lekker, wel. Uh, ja. Ik vind de, de Skyline wel heel mooi. Dat meegemaakt dat er echt helemaal niks was. En nu ja. is het zo'n aantrekkelijke stad geworden. Ja, ik vind dat mooi hoor. Ja, ja de Skyline vind ik echt wel heel mooi. De Skyline, van een afstand, maar als je er dan dichtbij, en als je in de Skyline staat, wat, ook. <laughs> ja, de Erasmusbrug vind ik ook mooi het ja. als je daar overheen loopt ja, bijvoorbeeld ook. Ja, het is waar. Het is echt ja. wel mooi hoor, echt wel een ja. plaatje. Ja. Dus ik zou zeggen, de Brug, leuk om overheen te wandelen. Ja. Maar, maar behalve dat, behalve hoor. Rotterdam, merk ik dus, wat nog meer? Uh, ja, de haven. Ik ja. heb een boot, dus ja, die haven die blijft leuk. Gewoon een, dat, een privéboot of? Ja, ik heb een, een, een jachje van 15 meter, dus dan ga oh. je wel eens Rotterdam in. Dat ja. is lekker. Ja. Ja, dan weet dan. dat. Zou je dat nou ook gekocht hebben als je in, noem maar wat, in, in Utrecht geboren zou zijn? Of? Nou, ik heb hem zelf gebouwd, dus dat was de, de, de, de drijf. Om zelf een boot te bouwen. Eigen gebouwde boot? Ja. En is het nog steeds sleutelen geblazen? Ja, die, moet nu, die is nu 25 jaar oud, want daar ben ik in 96 mee begonnen. En nu moet die gerefit worden na 25 jaar. Dus ja, dat is een klus. Een hele klus. Ja, ja. en dan trek ik anderhalf jaar vooruit. Oh, je bent lekker bezig tussen, ja. Dat... Ah. Dan moet in uh, juli 2026 moet het water weer in. Ja, ik kom uit Bosnië. Ah. Dus uh, eerlijk gezegd, ik woon in uh, een klein dorpje. Dus daar ben ik hartstikke gelukkig opgegroeid en heel blij mee. Met een hele mooie leuke familie. Dus wat bijzonder is dat die vrijheid, eerlijk gezegd, dat ben ik zo van altijd vrij en gelukkig geweest. Dus, Komt u er nog wel eens? Jawel, ik ga elke jaar op vakantie, omdat mijn ouders wonen nog steeds daar. Ah ja. En dan, komt, dan bent u daar en dan zijn er van die typische dingen die dat dorp plaats bijzonder maken. Klopt, heel veel natuur. Oh ja. Heel veel natuur, eigen tuinen, eigen groenten fruit. En dat ben ik gewend met mijn ouders samen te doen. En je proeft het ook qua smaak. Ja. En dat is dat je denkt, nou dat is wat ik mis. Eerlijk gezegd. Als je hier groente of fruit eet, dan is dat heel anders Helemaal dan... Helemaal anders. Ja, Helemaal anders. Ja. Eerlijk gezegd, zonder smaak. Maar ja. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. to be mad.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 Friends always say she's way out of my class, but I know if she just gets to know me, I could give her something. All those rich guys. Opmerkelijke muziek, toch? Eerlijk is eerlijk van Rod Stewart. Crazy about her. Zo, op deze laatste zondag van september. Tja, het is alweer, he het is alweer hel herfst. Ik kom bijna niet uit mijn woorden erdoor. Het is alweer herfst. Ja, het is goed zo. En uh, ja. we zien het ook al aan uh, de donkere wolken. En we zien het ook aan het eerder donker worden. Dat vind ik ook wel weer vervelend hoor, eerlijk gezegd. Want ik was wel gehecht aan die mooie lange avonden. Maar ja, het is afgelopen. Het wordt steeds korter dag. Het is even niet anders. Goed, uh, je hoorde dus Rod Stewart met Crazy About Her. En Dream Academy met Life in a Northern Town. Speciaal op verzoek van uh, Jeroen van Gent. Want die vond het wel passen bij zijn onderwerp. Het is niet anders. En uh, ja, over uh, muziek gesproken en een soort van... Verzoeken. Straks, na 12 uur kun je gewoon uh, je eigen muziek te horen laten brengen hier bij ZVL. Het enige wat je moet doen is even naar onze website gaan, naar uh, omroepzvl.nl. Daar ga je even naar een verzoekje, naar het verzoekplaatsprogramma. Daar uh, vul je een formuliertje in. En dan gaan mijn collega's straks na 12 uur aan de slag voor jou. Dus ga naar onze website omroepzvl.nl en doe je een verzoekje en luister mee, straks na 12 uur. We er allemaal ontzettend goed op dat Tabby Wynette opeens in de disco ging. Want zij was natuurlijk bekend van Stand By Your Man en The Force. Wie weet het niet van die dramatische country nummers. En toen kwam ze opeens samen met KLF met dit prachtige nummer Justified and Ancient. Goh, het is alweer zo'n 10 uh, minuten voor 12. Wat gaat de tijd snel en we hebben het zo naar ons in. En we hebben nog zulke mooie muziek hier in de show. Dus ja, we hebben onder andere nog muziek van Dua Lipa, haar nieuwe single These Walls.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 Making up for things I said, oh oh yeah, yeah, and mistakes to which they led, oh bye, oh yeah, yeah. I shouldn't have gone away, so I'm coming back today, walking back to happiness I threw away. Hey, hey, hey, hey, ba, ba, ba.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 Happiness Walking back to happiness again. Helen Shapiro, ach uit de jaren 60, vroege jaren 60. Gaat het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Walking back to happiness, natuurlijk. En Dua Lipa met haar nieuwste single, These Wolves. Hé, hey, ik ga er van tussen, het is mooi geweest voor vandaag. Dankjewel voor je gezelschap weer. Volgende week zondag ben ik er weer bij leven en welzijn en dan heb ik weer prachtige muziek voor je bij me en een paar interessante onderwerpen. Dus heeft veel plezier met mijn collega's zo meteen over een paar minuten al. Dus stay tuned, want dan wordt het weer heel gezellig hier bij Zetveld. Tot besluit van de show, ach, vleesreclame van de amazing stroopwafels. Mooi dag. Zeggen in een oven dat varken slimme dieren zijn. Bij de computer aangeschoven scoren zijn niet te geloven, veel hoger nog dan een dodvrij. In zure zult valt goed te meten hoe hoog ik uw het varken was. Denk daar eens aan onder het eten en voor het bot wordt weggesmeten. Het was een hoogbegaafd karkas Varkensvlees Geef mij maar varkensvlees Een fijne schouderkarbonale Dit nog nimmer iemand schade Varkensvlees Niet te versmalen Vervolgd door pesten veganisten En weggehoond door het cabaret. Haaf door fundamentalisten, oh als de mensen toch eens wisten hoe dat voelt als cotelet. Hooggeplaatste oh, varkenskoppen, die kondigen de quota af. Heel de branche gaat naar de knoppen voor de zeur die te verkroppen en de beer trekt zich maar af. Varkensvlees. Geef mij maar varkensvlees, een fijne schouderkarbonale. Dit nog nimmer iemand schade. Varkensvlees, niet te verspelen. Als tevreden vrede varkens eten, zeg ik er maar in dat dit liedje werd gesponsord.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 We'll be